De ontstreden gebedsgenezer Tom de Wal is weer opgedoken in Tilburg. Hij deelt met honderd mensen flyers uit. Er zijn ook tegendemonstranten die roepen dat ze niet zitten te wachten... op iemand die zegt dat hij homo's kan genezen. Van de Wal was gisteravond ook al in Tilburg. Hij werd toen korte tijd opgepakt. Het gaat flink vriezen vannacht en in heel Nederland... worden in no-time ijsbanen gemaakt om te kunnen schaatsen. In Doren, in Utrecht en in het Gelderse Oosterbeek doen ze er alles aan... om morgenochtend een mooie ijsvloer te hebben. In Zeist wordt het spannend, daar kijken ze later vandaag... of het ijs genoeg aangroeit. In Wageningen is een minderjarige jongen aangehouden voor brandstichting... meld om op Gelderland. Volgens de politie had iemand gezien dat hij donderdag... iets brandends op een balkon had gegooid. Het appartement vloog in brand, zes andere appartementen... moesten worden ontruimd. Er vielen geen gewonden... En het lijkt erop dat de tweede helft van het voetbalseizoen vanavond gewoon kan beginnen. De vraag was, zijn de velden wel bespeelbaar? En de KNVB verwacht dat overal groen licht wordt gegeven. Er zijn vier wedstrijden. Zo komt koploper PSV in actie tegen Excelsior. En moet AZ tegen Volendam. Bewolkt en droog met lokaal wat zon. Het is tussen de min 1 en min 3 graden. Vannacht gaat het dus flink vriezen en morgen is het ook nog koud. En dat was het nieuws op 538. Ronald, Dan dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment drie vertragingen: De A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en hardinxveld gieserdam 20 minuten. De A28 richting Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Den Dolder... 7 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West... 10 minuten. Ook flitser De A2 richting Maastricht bij Born, 234,5. De A2 richting Utrecht bij Zijderveld, 79,4. Dan de A4 richting Leiden bij Hoofddorp, 14,0. En tot slot ook een flitser op de A9 richting Amstelveen. Bij Amstelveen, Ektometerpaal,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 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Jordy Warner. meteen jouw kans op het eerste rondje. Op kosten van 538. Ook Afrojack hoor je. Naar Alex Warren en Jelly Roll. Blad Radio 538. Take that pain. Pass it down like bottles on the wall. Mama said her discipline. But that's his daddy's motto.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 have your dream will you promise me one thing Jack en Elo Black hoorde je op 5 uur 8. Wat zijn jouw weekendplannen vanavond? Misschien ga je wel naar de grootste kroeg van Nederland... de Vrienden van Hamsel Live. Ga je met vrienden ergens op stap... naar een concert duik je in het terras op de kroeg in... of de club... Je weekendplannen, stuur ze even in via de 5,8, hebt. en dan maak je kans op het eerste rondje op kosten van ons. Want ja, ook de horeca wordt duurder. En hoe lekker is het dat je een soort van kickstart hebt van je zaterdagavond. Doordat het eerste rondje lekker door 5,8, wordt betaald. Wil je kans op maken, stuur je weekendplannen. En je motivatie waarom jij die verdient, gelijk in via de 5,8, hebt. En wie weet, ga je er zo meteen van door met dat eerste rondje op kosten van ons. Hori Kili ik klaag niet op 538. Taylor Swift, Opelite. Jouw hits, jouw 538. I had a bad habit of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 with OG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 Stone die en gone, gong, gone. Op 538. Ik heb Sam aan de telefoon. Die vlucht Nederland uit. Jouw weekend. Jouw 538. En jouw kans op het eerste rondje vanavond. Op kosten van ons als je leuke weekendplannen hebt. Sam, goedemiddag. Goedemiddag. Jij denkt: alle sneeuw is weg uit Nederland. Er ligt niks meer. Ik vlucht het land uit en ik ga zelf sneeuw zoeken. Zeker, zeker. Ja, we <laughs> vonden het toch niet genoeg in Nederland. Dus ja, nee. dan toch maar de berg op zoeken. Dat snap ik. Uh, onderweg naar Zelamzee. Ja, zeker. Met de en, familie. Hoe vaak uh, ga je op wintersport met de familie? Uh, dit is eigenlijk de eerste keer met z'n allen. Dus, oh, uh, spannend. We zijn er wel vaker uh, zelf geski, maar uh, met de hele familie de eerste keer. En uh, nou, wie, wie heeft de, de meeste kans om op de gipsvlucht weer terug naar huis te gaan? Ah, ik denk toch wel dat dat Dink is. <laughs> en wat is hij van jou? Of zij? Hij is mijn neefje. Hij is, oh je neefje. Ah, oké. Het is een uh, daredevil, zeg maar. Ja, ja, zeker. Die, uh, gaat, uh, die zegt dat hij uh, gelijk kan snowboarden in plaats van skiën wat hij normaal doet. Dus, uh... <laughs> Lekker. En breng je dan meer tijd op de piste door of toch wel in de Appleski? Is is er wel een beetje een combinatie van. Zullen wij dan... Zullen uh, wij dan jouw eerste rondje van jou en je familie vanavond in die apreski-bar, Zellamzee, zullen we die betalen? Nou, dat zou fantastisch zijn, ja. Bij deze, gefeliciteerd, eerste rondje op kosten van 538. Heel veel plezier in zee en neem 538 met je mee, hè. Super, klopt wow. wow.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 That Olivia Dean man and niece that is on back heel surrender try your best right on the edge looking into each other's eyes we just one step away from us all in a take fly we both find the urge to turn around. Ik sta op het punt om George Michael te draaien, Freedom. En wist je dat er nog steeds tonnen, honderden duizenden euro's... naar goede doelen gaan van zijn erfenis. En dus ook muziekrechten die geld opbrengen, zoals deze van Freedom... gaan nog steeds naar goede doelen. Echt prachtig. Thomas Gray, Rumors Dance Dancemans hoor je. En eerst dus, George Michael. to be Mark Wallen, McRae en What I Want. Zometeen na drie uur hoor je weer de vijf uur top 50. De vijftig grootste hits van dit moment. Mark LeBrand die zit nog heerlijk op het strand in de zon op Curaçao. En daarom Martijn LeGrouw zometeen vanaf drie uur. Ook Huntrix en Golden hoor je nog. Naomi en cheerleader. I'm oh.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 de jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatslotterij.nl. Speel bewust 18+. Plus. Nu bij Quantum. Alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap...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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gersbijstandsverzekering van Interpolis.